7 uur. Voor dit jaar werd voorspeld dat plateauzolen en housebroeken weer in worden. En die voorspelling komt nu al uit. Want de Spice Girls gaan weer optreden. Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journaal. Een heel goedemorgen. Zaterdag de 3 februari. Er is een nieuwe groeimarkt voor techgiganten. De gezondheidszorg. En hoeveel grond en panden bezit de koninklijke familie nog? Wij zochten het uit. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Nederlandse veteranen met psychische problemen zoals PTSS... gaan de druk MDMA gebruiken, meldt de Volkskrant. Het is een test. MDMA, dat ook de werkzame stof is in ecstasy... kan remmingen bij wensen wegnemen... waardoor ze makkelijker over hun problemen praten. De dosering is maximaal een derde... van wat in de uitgaanswereld in een ecstasy-pil zit. Een internationaal onderzoek naar MDMA als geneesmiddel... gaat met deze test de derde en laatste fase in. Als de resultaten positief zijn, dan kan MDMA... in combinatie met psychotherapie in 2021 een erkend medicijn zijn... is de verwachting van de onderzoeksleiding. De vroegere directeur van de FBI, Comey, heeft schamper gedaan... over het omstreden memo dat de Republikeinen hebben vrijgegeven. Is dat alles, zegt Comey op Twitter. Verder noemde hij de inhoud van het memo oneerlijk en misleidend. In het document wordt de FBI beschuldigd van machtsmisbruik. Comey werd vorig jaar mei door president Trump ontslagen. Democraten zien het memo als een poging van de Republikeinen... om hun president te beschermen. Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren heeft in Nijmegen... in een lezing uitgehaald naar het Forum voor Democratie. Ze stelt dat de partij van Thierry Baudet discrimineert op ras... en daarmee verder gaat dan de PVV. Ollongren wees op uitspraken van leden van het FVD over rassenvermenging en rassenverdunning. Populisme bedreigt de kernwaarden van Nederland, zei de minister. In de burgemeester Dales lezing noemde Ollongren het nondiscriminatieartikel in de grondwet de kern van de Nederlandse samenleving. De Franse justitie heeft de prominente islamoloog Tariq Ramadan... in staat van beschuldiging gesteld in twee verkrachtingszaken. De 55-jarige Zwitser werd woensdag in Parijs opgepakt. Hij wordt verdacht van de verkrachting van twee Franse vrouwen in 2009 en 2012. Ramadan noemt de aantijgingen laster. Hij was vroeger verbonden aan de Erasmus Universiteit... en hij was integratieadviseur bij de gemeente Rotterdam. In Chicago is solzanger Dennis Edwards van The Temptations overleden. Die Amerikaanse band had in de jaren 60 hits als My Girl. Maar na de komst van liedzanger Edwards werden het meer uitgesponnen nummers als Papa was a Rolling Stone. Dennis Edwards zou vandaag 75 jaar zijn geworden. De twee Russische bemanningsleden van het internationaal ruimtestation ISS... hebben een nieuw Russisch record gevestigd. Een ruimtewandeling van ruim acht uur. Die had eigenlijk zes en een half uur moeten duren. Ze moesten een antenne plaatsen, maar daar hadden ze veel moeite mee. De langste ruimtewandeling ooit is gemaakt door de Amerikanen. Die duurde bijna negen uur. Het weer op veel plaatsen kans op gladheid. Vandaag in het westen wat regen, in het noordoosten is er kans op een sneeuwbui. En er is ook wat zon. Het wordt 1 graad in Groningen tot 5 graden in Zeeland. Morgen kouder, met kans op wat lichte sneeuw en een koude noordoostenwind. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de leukste kinder- en familieconcerten. Bekijk het aanbod op concertgebouw.nl Slash...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 Het is vijf over zeven. Nog nooit was in Washington de kloof tussen de Democraten en de Republikeinen zo diep. Ik heb het natuurlijk over dat vrijgegeven memo door president Trump. Dat memo over de FBI en de Amerikaanse justitie. Op het moment dat het zover was, sprongen de nieuwszenders er direct bovenop. This is CNN Breaking News. Hello, I'm Wolf Spitzer in Washington. We begin with breaking news. The release of a partisan Republican memo President Trump authorized making the document public And just moments ago. The president spoke about the alleged abuses that are now the focus of this document. I think it's terrible. You want another truth? I think it's a disgrace. What's going on in this country? I think it's a disgrace. Ik vind het schandalig wat er in dit land is gebeurd zegt Trump. Amerika deskundige Victor Vlam, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Nou schuwt Trump grote woorden uh, nooit. Um, maar hoe serieus moeten we dit nemen? Hoe schandalig vindt hij dit echt, denk jij? Nou ja, hij vindt het inderdaad schandalig, Want dit uh, bewijst uh, volgens hem dat het grote Rusland-onderzoek... gebaseerd is op informatie van een politiek gekleurde bron. Een anti-Trump-bron om specifiek te zijn. En er is heel veel anti-Trump-sentiment volgens hem bij de FBI. Het, uh, deze memo laat namelijk zien dat de oorsprong van het Rusland-onderzoek... ligt bij het dossier van de voormalig Britse spion Christopher Steele. Dat is een dossier wat wij in Nederland in het nieuws ook hebben meegekregen. Dat uh, suggereert namelijk dat Donald Trump chantage is En uh, het is bekend geworden vanwege de golden showers... om het maar zo te zeggen, in een Russisch hotelkamer. Uh, Christopher Steele, die voormalig die, die, die, die spion, daarvan is bekend dat hij anti-Trump is. Dus uh, wat hierbij in dit memo staat is feitelijk dat de oorsprong... van dat hele onderzoek begonnen is bij een zeer politiek gekleurde bron. En de, dat onderzoek dat wordt nu geleid door de speciaal aanklager Robert Muller. Eh, daar is dus een verband tussen. En, en, en wat, wat wil Trump hier nou mee bereiken? Wat geeft dit voor hem aan? Hij zegt dat het voor hem slechts een kwestie is van transparantie... dat het publiek het recht heeft om te weten. Maar de werkelijke reden is dat het Rusland-onderzoek... voor hem natuurlijk in discrediet gebracht moet worden. Dat is de reden waarom hij deze memo specifiek naar buiten brengt. Dat ziet hij als een heksenjacht, zoals hij het in het verleden ook heeft genoemd. Dat is iets wat ongelooflijk veel aandacht opeist... waarvan hij vindt dat het onterecht is. Dus zijn motivatie is om het, de FBI, de mensen die dit onderzoek in het verleden hebben gedaan... om die zoveel mogelijk in discrediet te brengen... Van Vandaar dat hij laat zien dat er veel anti-Trump-sentiment is bij de FBI. Nu waren er ook, ook Republikeinen die zeiden... dit memo moet je niet vrijgeven. Trump heeft het toch gedaan, maar waar, waar zijn zij bang voor? Waarom zou dit averechts kunnen uitpakken voor Trump? Er zijn twee factoren die daar een rol spelen. De eerste uh, factor is het feit dat uh, nu wordt er een bepaald aantal uh, feiten... die uh, in het verleden geheim waren naar buiten gebracht. Uh, in de toekomst zouden andere feiten door andere bronnen... naar buiten gebracht kunnen worden. En dat zou bijvoorbeeld informatie kunnen zijn... die Trump, uh, uh, die belastend is voor Trump. Dus er is het gevaar dat er meer informatie naar buiten komt... en dat het niet per se in het voordeel van Trump. Uh, dus dat is één ding. Het tweede wat daar een rol speelt... is dat het ook uh, bekeken wordt vanuit het perspectief van de staatsveiligheid. Uh, er is uh, een reden waarom de informatie uh, geheim was in het verleden. En als je hem selectief naar buiten brengt... als je bepaalde feiten hier naar buiten brengt... Uh, dan kunnen de bronnen die die informatie in het verleden hebben aangeleverd... Ja, daar wat minder blij mee zijn. En dat zou kunnen betekenen dat in de toekomst... als andere mogelijke potentiële bronnen van de FBI uh, overwegen... om informatie aan te leveren... dat ze bij zichzelf denken van hm, misschien doe ik dat deze keer maar niet... want die informatie kan in de toekomst gebruikt worden... om een beeld te schetsen wat niet juist is, wat onnauwkeurig is... Uh, wat misschien niet compleet is. Dus het kan op die manier de nationale veiligheid in gevaar brengen... zeggen zij, omdat het ertoe leidt dat uh, feitelijk minder informatie... terechtkomt bij de FBI. Welke impact gaat dit hebben op dat onderzoek... van die speciaal aanklager Muller, denk jij? Het is uh, uh, lastig om te zeggen. Er zijn twee dingen die je hier uit elkaar moet houden. Uh, de impact die het zou kunnen hebben en de impact die het gaat hebben. Uh, we weten niet wat Trump precies gaat doen. We weten niet hoe hij dit gaat gebruiken uh, uh, of misschien zelfs misbruiken. Uh, maar als je gewoon puur naar de memo kijkt... dan staat er niet heel veel in wat bijvoorbeeld zou rechtvaardigen... om de speciale aanklager, dat uh, is Bob Mueller, te ontslaan... of Rod Rosenstein. En dat is de persoon die binnen het ministerie... Ministerie van Justitie verantwoordelijk is uh, voor het ontslag van Muller. Kan hij wel de die druk opvoeren op door, door die Rosenstein? Want die weigert uh, Muller te, te ontslaan, in ieder geval, dat weten we. Door die ja. te vervangen, in ieder geval die, ook weer die druk op Muller op te voeren. Van, uh, door daar iemand neer te zetten die dat misschien wel zou overwegen? Ja, dat, dat, dat zou, hij zou deze memo daarvoor kunnen aangrijpen, dat zou hij kunnen doen. Uh, het het, het lastige is inhoudelijk gezien. Als je het leest vind ik het moeilijk om die beslissing te rechtvaardigen. Want ja, Rosenstein wordt vaak genoemd in, in, in die memo. Maar ja, tegelijkertijd wordt ook volstrekt duidelijk... dat er uiteindelijk een rechter is die besloten om, heeft... om bepaalde afluisterbevoegdheden um, uh, uh, in mm -hmm. te zetten. Uh, tegen uh, een, in ieder geval een medewerker van de Trump-campagne destijds. Dus uh, ja, het is niet per se uh, verwijtbaar dat Rosenstein hier dingen heeft gedaan. Het is eigenlijk de rechter die hiertoe heeft heeft besloten. Dus dan is het gek om Rosenstein daarvan uh, vervolgens de schuld uh, te geven. Maar dat zou wel kunnen gebeuren. En het voordeel van Trump als hij Rosenstein ontslaat... Uh, dat, dat er iemand komt die, hem, uh, die loyaler is aan hem. En dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat uh, als uh, uh, Bob Muller, de speciale aanklager met bepaalde bevindingen naar buiten komt... dat uh, uh, die persoon kan bepalen om het niet publiekelijk te maken... maar alleen naar het congres te sturen. Hm. Dus, de, dus de, de bevoegdheden van Rosenstein zijn best wel groot... Ja. En Trump heeft er best wel veel baat bij om daar een loyaal iemand te krijgen. Dank voor je uitweg, Amerika-deskundige Victor Vlam. Er gaat niets boven Groningen, zeggen ze daar. En zeker afgelopen week was dat het geval. Ging bijna geen dag voorbij of er was nieuws rond de gaswinning. Met als belangrijkste keerpunt het nieuwe schadeprotocol... dat werd toegezegd door minister Wiebes. We hebben een hele principiële beslissing genomen... om dat gevecht tussen de NAM en de woningeigenaar te beëindigen. De overheid neemt dit over en dit wordt publiekrechtelijk ingezet. Dat is echt een enorme stap. We zijn ongelooflijk blij met de afspraken die we nu hebben kunnen maken. Ik ben voorzichtig optimistisch. Het is nu aan de minister om zijn ruimhartige woorden... ook ruimhartig toe te passen in deze provincie... Er echt op. Door schade en schande misschien wat wijs geworden. Door, door, door de vele traineringen van, van de NAM. word je toch wat. Uh, ja, je wordt er wat huiverig voor. Ja. De praktijk moet nog blijken. Maar de teksten die we hebben opgeschreven. Die gaan over uh, onafhankelijk, rechtvaardig en ruimhartig. Heel Nederland bemoeit zich er nou mee. Daar worden we wel een beetje blij van. En ook een beetje warm. En wij hebben hun al zo lang warm gehouden. Radius een gezicht geven, Groningen een gezicht geven. Want voor al deze mensen die hier vandaag zijn, zijn de problemen nog lang niet opgelost. En daarvoor ziet dit schadeprotocol ook niet in. Om zo snel als mogelijk de totale productie uit het Groningenveld eh, terug te brengen tot maximaal 12 miljard kuub per jaar. De twaalf is nu echt mijn doel. Ik ben echt van plan om dat uh, advies uit te voeren. En uh, wel zo snel mogelijk. Als eerste is naar ons oordeel noodzakelijk dat per direct alle Loppersum-clusters gesloten worden. De gaswinning in Loppersum in Groningen is aan het eind van de ochtend per direct stilgelegd. Dat meldt de Nederlandse aardoliemaatschappij. Of de sluiting van de winning in Loppersum permanent is, is nog niet bekend. Maar is de rust nu een beetje terug. Verslaggever Martijn van der Zanden ging naar een gezin in Loppersum. Aan de keukentafel van de familie Oosterhof staat de koffie op tafel. Vader, moeder, drie zonen en één dochter. De gasperikelen worden hier af en toe aan deze tafel besproken. Meestal gewoon uh, na een aardbeving of zo en wat er is gebeurd en zo. Maar niet heel vaak. Het mag er dan met z'n zessen niet zo vaak over gaan. Deze drukke week zullen de vader en moeder niet snel vergeten. Indrukwekkend. En voor jou? Indrukwekkend, heel uh, intensief ook, ja. Waarom was het zo intensief? komt allemaal ineens uh, wel op je af. We zijn gisteren met elkaar naar Den Haag geweest. En uh, dat is toch wel uh, heel massaal. Dat je gewoon met uh, 14 diebladers met trekkers naar Den Haag gaat. Dat gebeurt ook elke dag. Er zijn twee grote dingen deze, deze week gebeurd, zou je kunnen zeggen. Het schadeprotocol is aangekondigd. Maar ook uh, dat de gaskraan verder dicht moet. En ja, hier bij Loppersum is hij al per direct zelfs dichtgedraaid. Ja, dat klopt. Uh, dat de gaskraan nu hier in Loppersum helemaal dicht is. Uh, daar heb ik weinig vertrouwen in. Want uh, sinds 2012 hebben we een hele dikke klappen gehad bij Huizingen. En uh, sinds die tijd is de, is de gasproductie aardig naar beneden gegaan. En hierom lopen ze hem nog aardig veel meer dan uh, in de rest van Groningen. Ja, er werd geloof ik vorig jaar eens 1 miljard kuub gas uitgehaald... wat relatief weinig is. Ja, klopt. En uh, daarom verbaast het me echt dat er hier uh, drie weken geleden... hier in Zeerijp toch nog weer zo'n enorme knal uh, is geweest. En hoe voelt dat inderdaad voor jou dat, dat de gaskraan nu ja, direct dicht is gegaan? Nou ja, wat Bert net zei. Het, uh, we, we moeten afwachten wat daar de gevolgen van zijn. Uh, volgens uh, de mensen die er verstand van hebben zal het nu rustig worden. Maar ja, we moeten het vanzelf maar merken. Je gaat niet met een ander gevoel naar Bed. Nee, eigenlijk niet. nee. Nee. Wat is dat gevoel waarmee je naar bed gaat? Kun je dat omschrijven? Nou ja, Zo'n aardbeving komt natuurlijk altijd heel erg onverwacht... Um... Je rekent er niet op en ineens uh, is het er, doordat uh, omdat er geen gas nou meer uit de grond wordt gehaald, ja, ergens anders wel. Dus ja, die, die aardbeving kan hier net zo goed plaatsvinden, ook al wordt er op dit, moment, dit punt geen, uh, geen gas uit de grond gehaald. Wat dat betreft inderdaad, dat het klinkt leuk, maar voor het gevoel maakt het weinig verschil. Nee, nee, het maakt op zich niet zoveel uit. Ik denk dat wij als Groningen redelijk nuchter eronder zijn. Uh, ik lig er niet wakker van. Wij voelen ons hier redelijk veilig in ons eigen huis. Uh, maar toch, als de klappen sterker worden, zeg maar, dan, dan vraag ik me wel eens af... Zeg maar, uh, ja, staat ons huis er over vijf jaar nog wel zeg maar, uh, als de hele versterkingsoperatie uh, op gang komt? Ja, uh, nee, ik geloof niet dat ons huis nou uh, direct in gaat storten. Daar ben ik niet bang voor. Uh, we hebben bijna de vorige aardbeving wij uh, onze schuren uh, afgebroken en we hebben nieuw opgebouwd. Dus... Dat is wel stevig. Dat was met de oude schuur misschien nog wel anders. Maar we hebben niet gewacht op de naam om het op te knappen. Wij hadden de mogelijkheid om het uh, opnieuw op te bouwen. Ja, ja. En we dachten als we moeten wachten op de naam, dan zitten we nog een aantal jaren in de stut. Daar hebben we geen zin in. Denk je, want de aandacht, die, die is er, die was er in ieder geval afgelopen weken. Denk je dat die blijft? Ook vanuit Den Haag? Dat zal absoluut verswakken. Ver dat, dat, dat denk ik wel. Maar uh, we zullen ze eraan herinneren dat we ze nog, uh, nog niet vergeten zijn. Het voelt ook misschien een beetje raar. Hè? Want tweeënhalve weken heb je die, die, die beving gehad bij Zeerijp. Die heeft wel alles in een, in een stroomversnelling gebracht. Hè? Ja, dat denk ik wel. Dat zegt Wiebers wel niet. Maar uh, ik denk dat dat wel zo is. Uh, in ieder geval voor het gevoel van de Groningers... Uh, wel dat ze daardoor uh, weer wat meer in opstand zijn gekomen... Er moest echt wat gebeuren. Slaap lekker straks. Dankjewel. Er moest wat gebeuren. En dat lijkt ook te gaan gebeuren, hebben we afgelopen week gemerkt. Dit was een verslag van Martijn van der Zanden. Wat melden de kranten, Jan? Nou, Dat leden van een criminele organisatie in de toekomst zwaarder gestraft moeten kunnen worden. Dat wil tenminste minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, staat in de Telegraaf. Zelfstraffen moeten van maximaal zes jaar naar tien jaar. En daar wil Grapperhaus mee voorkomen dat criminelen de schuld proberen af te schuiven op hun organisatie. Het kabinet komt binnenkort met een wetsvoorstel om dat allemaal te regelen. Nederland bewaakt niet goed de kwaliteit van de eigen taal... en overschat het belang van het Engels. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Academie van Wetenschappen in trouw. Het is allemaal niet goed voor de samenleving... maar ook niet voor het aanzien van Nederland in de wereld. Er eh, staat wel een soort tip nog bij. Lessen in het Nederlands moeten voortaan wel meer gericht worden... op de diversiteit van de leerlingen. Vlees via Facebook... ZAD eh, schrijft over, ja, een beetje een raar verhaal... een ja. verhaal over goedkoop vlees... dat ja. via Facebook vanuit een koelhuis in Brabant... aan honderden gezinnen wordt geleverd. Dat kun je dan bestellen. En volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan het door de beugel. Maar uit labtests die het AD liet uitvoeren... blijkt toch dat er veel bacteriën op dat vlees zitten. En mensen klagen online ook over vieze luchtjes... of verdachte kleuren van het vlees. De vleesboek. Je dan? Ja, ja. En dan is er een, een overnamegolf van cafés op de Arnhemse Korenmarkt. En mogelijk wordt dat allemaal betaald met drugsgeld. Slijft de Gelderlander. Op verzoek van de gemeente Arnhem loopt er een onderzoek naar Witwassen. Met uh, in de hoofdrol een man van 65 uit Arnhem. Die eerder veroordeeld werd voor cocaïne. Het is een zeezeiler. Hij werd voor de kust van Portugal en Spanje al eens een keer betrapt. Met 750 kilo coke aan boord. Toen kreeg hij 7,5 jaar cel. Maar inmiddels woont hij weer in Arnhem. En daar staat met Mark Visser. LOS Radio 1 Journal. De Oranjes hebben in totaal meer dan 500 stukken grond en huizen in privébezit. Onder deze bezittingen vallen verschillende woonhuizen, maar ook een flink aantal stukken land. Dat blijkt uit gegevens die de NOS bij het kadaster heeft opgevraagd. Verslaggeverster Kizia Hekster. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden eerder al natuurlijk prins Bernhard, de zoon van Pieter en Margriet, die ja. veel huizen in Amsterdam bezit. Was toen ook best wel wat over te doen. Is hij dan ook meteen de grootgrondbezitter bij de Oranjes? <laughs> Nou, hij is wel degene met de meeste appartementsrechten of huizen... maar hij is niet de grootste grondbezitter van de familie... want uh, dat is sinds november vorig jaar degene van wie je het misschien verwacht. De koning, Willem-Alexander, die kreeg toen van zijn moeder Beatrix... Uh, landgoed de Horsten, waar hij ook woont, in uh, Wassenaar. En om uh, een beetje een beeld te geven van die 520 hectare... die de koninklijke familie in totaal in zijn bezit uh, heeft... is uh, de Horsten in zijn eentje al goed voorbij... 400 hectare, dus ja, dan ga je met kop en schouders bovenaan de lijn natuurlijk. En op de Horsten wonen toch ook andere uh, families en gezinnen? En niet, niet alleen de koning met zijn gezin? Nee, dat klopt. Er woont ook nog Margarita bijvoorbeeld, woont daar. En uh, prins Pieter Christian. Um, een deel zijn ook in, is ook in eigendom van de neven, maar ook bijvoorbeeld van Irene zijn daar nog bezittingen? En um, als je het een beetje zo in, in, in zijn geheel bekijkt, dan zie je dat Trix en haar zussen ook nog zo'n 40 stukken. ...land hebben, waaronder dus ook een deel nog van, uh, van de Horsten. Maar vooral zijn die percelen eigenlijk verspreid door het midden van het land. Ja, eigenlijk op de plekken waar je het zou verwachten. Dus rond Wassenaar, uh, rond paleis het Apeldoorn... Uh, ...rond paleis Soestdijk, dus in de omgeving van Baren en Soest. Uh, en natuurlijk heeft prinses Beatrix ook nog kasteel Drakenstein. Eigenlijk het enige echte kasteel wat we hebben ontdekt. Hm. En zijn er ook nog opvallende bezittingen? Nou ja, wat toch wel uh, opvalt is uh, dat je kan zien... dat die landgoederen van de Oranjes vroeger veel groter waren. Dus als je gaat kijken in de omgeving van Apeldoorn en Baren... dan zie je dat er soms losse stukken grond zitten op plekken waarvan je zou verwachten... dat het vroeger aaneengesloten gesloten was. Uh, we zijn bijvoorbeeld een manege ergens uh, te tegengekomen... die nog van Beatrix is. Een uh, paardenwei zomaar in Apeldoorn. Maar in Baren, daar vonden we eigenlijk uh, een paar opvallende dingen. En daar is uh, mijn collega Karin Alberts ook eventjes gaan kijken. De Sumatra-straat in Baren... Historicus Erik van der Ent. Hoe ver staan we hier nu van Paleis Soestdijk af ongeveer? Nou, ik denk zo'n twee kilometer. Dat is helemaal niet zo ver. Hè? En laten eens zien, want u heeft een mooie kaart in de handen. Een oude kaart. Welk jaar het al ongeveer? Nou, dit moet van rond de eeuwwisseling gaan geweest. En, uh... Niet de laatste, hè? Nee, niet de laatste, nee. Rond <laughs> uh, 1900. Rond 1900, dat klopt. En uh, hier staat Paleis Soestdijk op. En uh, daar kun je mooi zien, alles wat groen is, uh, was sowieso. Uh, Koninklijk domein. Prins Hendrik Park hoorde er nog bij. Het Wilhelmina Park. En dan het Peking Park. En dan het omgevingsstation. Dat was allemaal van koninklijk huis. Heel wat hectares alles bij elkaar, dat koninklijk domein. Ja, er moet een hele oppervlakte geweest zijn. Ja, dat klopt. Zie je daar nog dingen van terug inbaren? Baren? Um, in Baren zie je er eigenlijk niet veel meer van terug. Nee, nee ba Baren was natuurlijk wel verknoopt met de koninklijke familie. He, je ziet uh, bij het station nog de koninklijke wachtkamer bijvoorbeeld. Daar uh, zie, zie je nog dat uh, uh, daar nog een hele mooie, chique wachtkamer is... waar de koninklijke familie op de trein kon wachten. Uh, voor de rest uh, zie je er niet heel veel meer van. Ja, wat monumenten, maar uh, in het straatbeeld niet meer. Want wanneer is men begonnen om stukken grond te verkopen? Om daar bijvoorbeeld bebouwing op te laten zetten? Nou, dat begon met name met uh, prins Hendrik. Die, uh, die woonde op Paleis Huisdijk. En die heeft toen grond afgestaan of verkocht. Niet gegeven, maar verkocht. Voor uh, het aanleg van de spoorlijn die langs Varen loopt. Deze prins Hendrik, voor de duidelijkheid, was de broer van koning Willem III. Ja. En niet de latere echtgenoot van uh, Wilhelmina, hè? Nee, nee, de, precies. De, de broer van koning Willem III. Ja, van oorsprong liep dat terrein helemaal door tot in het centrum. Hè? Het, het jachtterrein van het Koninklijk Huis. De jachtpalen stonden midden op de brink en aan de Vaseliaan. Uh, dus totaal liep dat gebied zeker nog. Ja, en nu staan we niet voor niks in de Sumatra straat. Want uh, een onderzoekje bij het Kadaster leerde ons dat de stoep, de straat waar wij nu op staan met onze voeten, is nog steeds in het bezit van de prinsessen, van Beatrix en haar zussen. Wist u dat? Nee, ik was ook verbaasd. Nee, ik werd gebeld. Door je collega. En ik was echt verbaasd. Ik denk hoe kan dat nou? Um, oorspronkelijk stonden hier dienstwoningen van, uh, van het paleis. Wie woonde daar dan bijvoorbeeld? Uh, nou, hier op de hoek van de Torenlaan... daar woonde bijvoorbeeld uh, de chauffeur van Paleis tuinlieder Tuinlieden van Paleis en Een timmerman woonde hier in de straat. Die zijn allemaal ondertussen verkocht. Ja, enig idee wanneer dat gebeurd is? Dat, dat moet zo uh, voor de oorlog of kort na de oorlog geweest zijn. Ja, die huizen zijn dus verkocht, maar ik denk dat ze de straat vergeten zijn. En dat was niet de enige vergissing. Zullen we nog even naar de Bremstraat gaan? Ja, is goed. Doen we. Daar gaan we. Het is al niet ver hier vandaan. En daar zijn we dan op de Bremstraat. Nou, net als de Sumatra-straat. De stoep waar we hierop staan, Erik van der Ens. Koninklijk! Ja, ziek, hè? Dat <laughs> ziet er prachtig uit, maar niet ja? Het ligt behoorlijk schots en scheef. Ik geloof ja. niet dat de gemeente doorheeft dat ze hier een bijzonder stukje koninklijk uh, bezit hebben. Dat geloof ik ook niet, nee. nee het is een beetje hobbelig. Maar uh, het is koninklijk, hè? Dag mevrouw, bent u zich ervan bewust op wiens stoep u hier loopt? Ik neem aan de gemeente: niet? de prinsessen. Beatrix en haar drie zussen, die zijn eigenares van deze stoep. Hoe kom je erbij? Het kadaster. Het kadaster, eerlijk. Ja, ja maar daar kijken wij ook nooit eigenlijk, hè. Dus ik loop koninklijk. Ja, hoe voelt dat nou? Ja, fantastisch. Ja, ja, ja nou ja, want ik vind het een eigenlijk. Vind erg? Kijk, dat het heel koninklijk is, dat merk je als je in het bos loopt, hè. Dan merk je de lanen aangelegd, allemaal door het koninklijk huis en al die dingen. Maar die hier had ik niet verwacht. Ja. Was een ordinair stukje stoep. Nou, het is niet ordinair, meer. Dat nee, maar ik. het ligt wel een beetje, een beetje schots en scheef. Ja, maar dat doet heel baard. <laughs> ik vind je erg? Heel baard, loopt schots en scheef. Ik vind de stoepen vaak heel moeizaam hier. Een bijdrage van Karin Alberts. Kiesia, tot slot. Wat, wat kunnen we uit dit onderzoek afleiden? Nou ja, niet zo heel erg veel, om even uh, een beetje een context te geven. Die 520 hectare, ik heb even met iemand van de Quote gebeld... die hebben daar verstand van, mm. die zeggen... ja, dat is eigenlijk een beetje een karig aantal hectares. Want echte grootgrondbezitters, die hebben misschien wel duizenden hectares. Dus heb je ook families die dat hebben. Maar toch staat de familie van Oranje op een tiende plek dit jaar... in hun familielijst. Dus, uh, nou ja, medelijden hoeven we niet met ze te hebben... maar het zit blijkbaar niet in de hectares. Hun geld zit in andere dingen kies jij extra. Dank je wel. Het is uh, vijf minuten voor half acht. De Britse brand Ride begon in 1988 met muziek maken, maar brak nooit echt door. In 1996 gingen ze zelfs uit elkaar, maar sinds een paar jaar zijn ze weer samen werkten ze aan een nieuw album. kwam afgelopen jaar uit. Het heet Weather Diaries. En dit is hun nieuwste plaat erop. Catch You Dreaming. In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 half acht, Jan van der Putten met de hoofdpunten. Veteranen met psychische problemen gaan MDMA testen... om te kijken of ze daardoor makkelijker genezen. MDMA is de werkzame stof die ook in ecstasypillen zit. Die stof kan remmingen wegnemen... waardoor veteranen makkelijker over hun problemen gaan praten. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft in een lezing... uitgehaald naar het Forum voor Democratie. De partij van Baudet gaat volgens Ollongren verder... waar de PVV ophoudt wat betreft rassendiscriminatie. Het populisme bedreigt de kernwaarden van Nederland, is haar conclusie. De ontslagen FBI-directeur Comey noemt het omstreden memo... dat de Republikeinen hebben vrijgegeven oneerlijk en misleidend... is dat alles, zegt Comey op Twitter. De FBI wordt in dat memo beschuldigd van machtsmisbruik... En de Franse justitie heeft de prominente islamoloog Tariq Ramadan... in staat van beschuldiging gesteld in twee verkrachtingszaken. De Zwitser van 55 wordt verdacht van de verkrachting van twee Franse vrouwen. Het weer van weerplaza.nl. De bewolking die overheerst vandaag. En er vallen ook een aantal buitjes. Met name in het noorden van het land kan daar ook wat winters en neerslag bij zitten. En plaatselijk kan het zelfs een beetje wit worden. Wind die waait uit het noordoosten vanmiddag en is overwegend matig. En de temperatuur die ligt tussen de plus 1 of plus 2 in het noorden tot zo'n 5 graden in het zuiden van het land. Vanavond kan er vooral in de oostelijke provincies lokaal nog wat lichte neerslag vallen. Vannacht blijft het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog. Het gaat dan licht vriezen. De temperatuur aan zee ligt rond het vriespunt en land inwaarts wordt zo'n min 3 graden. Morgen overdag is het Wistland bewolkt met temperaturen over het algemeen tussen de 1 en de 3 graden in de middag. Uit de bewolking valt af en toe wat motregen of motsneeuw.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 4 over half 8. Steeds meer bedrijven die weinig met zorg te maken hadden, storten zich op de zorgsector. Zo gaat in Amerika Wip, Web, Winkelreus, Amazon zorgproducten ontwikkelen. In Nederland heeft Philips de consumentenelektronica over een groot deel achter zich gelaten. Hè, om zich echt speciaal te richten op het maken van ziekenhuisapparatuur. En ook KPN lijkt die kant op te gaan. Bedrijf dat groot geworden is met telefoonverbindingen.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 Dat was toen, dit is nu en tegenwoordig richt het traditionele telecombedrijf zich dus steeds meer op de zorgsector. Zo kregen huisartsen van KPN de mogelijkheid om met hun telefoon een hardfilmpje te maken en die naar specialisten door te sturen. Huisarts Dick van Schijk uit Vlissingen gebruikt het al. Verslaggever Nick Wouters sprak met hem. Goedemiddag, gesprek met Esther van dokter Van Schijk. Wat het is, is een feitelijk een uh, mobiel ECG-apparaat. U heeft daar een mooi roze uh, etuietje. Het lijkt wel een pennenbakje. Nou, dat is het ook eigenlijk wel. Ik heb dat uh, destijds uh, van mijn dochter uh, meegenomen. Die had hem niet meer nodig. En ik, ik, ik had zoiets van, nou, daar past hij precies in. Het ziet er eigenlijk uit zoals mijn uh, iPhone-oortjes uh, eruit dat zien. Het ziet er een beetje uit als iPhone-oortjes. Het uh, heeft drie korte draadjes met daaraan de kleuren rood, geel en groen. En een langere draad met een witte elektrode. De kleur bepaalt de plaats. En dat hebben ze ook wel slim gedaan, want rood staat voor rechts. Oranje is net als bij een verkeerslicht het midden. En groen komt aan de linkerkant. En het e ene uiteinde steekt u zo in uw uh, eigen telefoon. En dan uh, kunt u zo een hartfilmpje gaan maken. Dat klopt, daar hoeven we verder niet veel meer te doen. U heeft hier natuurlijk geen uh, patiënt nu zitten. Kunnen we van mij een hartfilmpje maken? Is dat te doen? Abs absoluut. Ik neem aan dat ik mijn bovenkleding even uit moet doen. Doe dat. Nou, kijk, daar gaan we dan. De rode, recht. de rode gaat rechts. De rode gaat rechts. De gele gaat in het midden. En de witte, die zouden we boven doen. Nou, die zitten lekker. Dus die zitten. Vier kabels op mijn borst. Vier kabels aangesloten. Kabeltje in de telefoon. En daar heeft u gewoon een app voor daar geïnstalleerd. Is app, er is een app voor geïnstalleerd in dit geval. Kijk, Kijken patiënten niet gek op als u uh, uw telefoon erbij pakt om zo'n scan te maken? Soms. Nou, daar komen de eerste signalen al door. Ik zie allemaal lijntjes op en neer bewegen. V1, V2, V3, V4. Heeft u enig idee wat, wat we hierop zien? Jazeker. Um, we zien hier de, de V1 tot en met V6. Die je net noemde, dat zijn de, wat ze noemen de voorwandafleidingen. Dat zijn de afleidingen die, uh, die afkomstig zijn... het elektrische van de voorkant van het hart. Die worden daar weer gegeven. Ik ben natuurlijk doodsbang dat u zo meteen zegt... oeh, dat u helemaal wit wordt en zegt... Uh, u moet meteen door hier. Nee... Ik, ik, ik, ik, zag wel iets, maar dat, ik zag wel iets, en dat zien we, zien we niet bij iedereen... maar dat, dat heeft te maken met het feit dat je dat jij inderdaad gewoon getraind bent. En dat getraind nog, bent? Ja, de meeste mensen die hebben een iets, iets, iets meer onderhoudsvet. En dan ziet het ECG er ook weer net even anders uit. Ah, dat pikken we dus even mee. Ik heb een getraind lichaam. Een, een, laag, een laag vetpercentage waarschijnlijk. Ah, kijk... Dat doet mij deugd. Ik doe mijn zucht weer aan. Is ja. dit voor u echt uh, heel handig? Of is het echt u van, nou ja, voor hetzelfde geld kunnen ze naar het ziekenhuis gaan? Nee, nee dit, is, dit, is, dit is echt een hele grote toevoeging. Omdat het apparaat zo snel is, hè, dat heb je net kunnen zien... Um, dat het het mogelijk maakt om binnen een consult van een huisarts... Hè, en die zijn meestal niet langer dan 20 minuten... Uh, om snel een hartfilmpje te kunnen maken te beoordelen. Um, en dat maakt het ook weer mogelijk om het op grotere schaal toe te passen bij bijvoorbeeld mensen die meer risico lopen... zoals diabetespatiënten. Steeds meer uh, patiënten, cliënten, die willen niet naar het ziekenhuis toe... maar die willen eigenlijk gewoon, gewoon veel meer thuis uh, behandeld worden. Uh, vergeet niet, we hebben heel veel chronisch patiënten in Nederland. Kees Donkervoort, u bent de directeur gezondheid bij KPN... Uh, u bent uh, zelf afkomstig uit de zorgsector... want u was nog niet zo lang geleden de directeur van een ziekenhuis. Hoe groot is zorg op dit moment uh, binnen KPN? Nou, als je omvang praat in, in mensen... dan gaat het, er zijn er een paar honderd mensen binnen KPN actief in de, in de volle breedte. Philips bijvoorbeeld is echt een zorgbedrijf uh, geworden. Wordt, moet KPN ook die kant op wat u betreft? Ja, wat mij betreft natuurlijk wel, maar uh, dan uh, zal maar ik... Heeft maar heeft u daar medestanders, als u dat zegt, uh, tegen de andere directeuren? Uh, uh, nou, er dus is veel enthousiasme voor zorg uh, uh, binnen KPN. Maar net zo goed als uh, uh, dat Philips ook nog steeds tandenborstels verkoopt... Uh, uh, en anderszins is dat vooralsnog binnen KPN natuurlijk ook zo. Uh. Er is veel enthousiasme, zoals gezegd. Er zijn veel collega's die mee willen, de Raad van Sturen omarmt het. Uh, dus uh, uh, nou, we kunnen grote stappen maken, denk ik. Al dus Kees Donkervoort, directeur held bij KPN... tegen onze goed afgetrainde verslaggever Nick Wouters. Lucien Engelen, specialist Digitale Gezondheidszorg... van de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft meegeluisterd. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat bedrijven als, als KPN en Philips... zich steeds meer richten op de gezondheidszorg? Nou, Een van de dingen waar we natuurlijk mee te maken hebben... is een verdubbeling van die zorgvraag die op ons afkomt. Omdat er uh, ook meer er mensen worden dat we ouder worden... Ja, ik denk dat we dat in eenzelfde budget zouden moeten gaan doen. Dus we moeten met z'n allen ook goed zoeken naar eventuele andere mogelijkheden... die ook bewezen werken om dingen op een andere manier te doen. En ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is wat KPN neer heeft gezet. Waarmee ze met het netwerk wat ze ook voor andere dingen hebben gebouwd... in combinatie met een mobiele telefoon... natuurlijk een hele relevante toepassing kunnen maken... om mensen niet voor alles naar het ziekenhuis te hoeven sturen. Het nee, scheelt enorm als je dat dan thuis kunt doen. Um, de, de, niet alleen fijn voor de patiënt, maar ook voor het ziekenhuis. Nou horen we ook dat, dat grote Amerikaanse bedrijven als Google en Apple... steeds actiever zijn op de zorgmarkt. Wat doen zij dan? Ja, wat je ziet is dat dit soort bedrijven natuurlijk zelf diensten ontwikkeld hebben die we ofwel heel veel gebruiken. Google is natuurlijk ook bekend om het zoeken op het internet naar mogelijkheden van problematiek die je zou kunnen hebben. Mm -hmm. Apple met mobiele telefonie en apparatuur die zowel in een ziekenhuis en andere plekken gebruikt worden, maar ook door heel veel mensen. En zij zijn in staat om, wel, ik noem dat wel eens frictie op te lossen... Hè, om dingen makkelijk te maken. Als je ziet hoe de iPad destijds het gebruik van computers... bijvoorbeeld ook bij ouderen heeft beïnvloed... kun je je ook voorstellen dat zij zeggen... nou, we willen dat ook inzetten voor andere plekken in de gezondheidszorg. In aanvulling op het feit dat het gewoon natuurlijk ook een markt is. En hoe groot is hun rol inmiddels? Nou, ik denk dat onze rol gewoon klein is. Uh, wat we als Radboud UMC proberen te doen... Nee, nee, nee, van, van, van, juist van, van, van techgiganten als Apple en Amazon. Of van hun, oh sorry. Ja. Uh, nou ja, die worden natuurlijk steeds groter. Uh, wat je ziet is dat uh, Apple uh, met hun iPhones natuurlijk een uh, behoorlijk bereik heeft. Niet iedereen heeft natuurlijk een iPhone, maar iedereen heeft daar wel een app op staan... die je, als je dat wil, uh, je stappen kan bijhouden... het aantal trappen wat je gelopen hebt, een aantal andere zaken. En als je dat wil, kun je dat delen met iemand anders, dat... Het kan je familie zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld, zoals in ons geval, het ziekenhuis zijn, waarmee de gegevens uit een bijvoorbeeld draadloze weegschaal via de Apple telefoon in ons elektronisch patiëntendossier terechtkomt. Het gaat wel om en gevoelige informatie. Om het, het, het is natuurlijk wel gevoelige informatie die je verstuurt. Gegevens over jezelf. En zeker bij ook dat soort grote Amerikaanse bedrijven, worden wel eens vraagtekens gezet bij de privacy. Ja. Nee, ik herken dat zeker en daar moeten we uiterst zorgvuldig mee omgaan. Dat is ook de reden dat we bij ons in Nijmegen uh, op twee manieren daarnaar kijken. Aan de ene kant strak wetenschappelijk onderzoek om ook te kijken of alles veilig is. En zelfs ook nieuwe technologieën ervoor te bedenken. Hè. Bart Jacobs, onze hoogleraar, samen met Bas Bloem, hoogleraar neurologie. zijn daarmee bezig met een project rondom Parkinson's Zorg met Google. Mm -hmm. Aan de andere kant buren dat soort dingen te verkennen om juist mee te kunnen sturen en daar op die manier ook echt gewoon stap in te zetten... in plaats van af te wachten. Hun rol wordt steeds groter. De privacy is uiteraard een belangrijk onderwerp. Maar ook zij moeten voldoen aan alle richtlijnen die voor de gezondheidszorg van toepassing zijn. Net zoals een elektronisch patiëntendossier. Net zoals het systeem wat u net van KPN heeft gehoord. Moet ook aan allerlei regels voldoen. En dat geldt ook voor de informatie die over gezondheidszorg via Apple en Google gedeeld wordt. De ontwikkelingen gaan heel snel... Wat, wat denkt u over een paar jaar? Wat, wat kunnen we dan allemaal op dit gebied? Nou, Ik denk dat uh, de juiste inzet van dit soort bedrijven er een kan meehelpen... dat we uh, de gezondheidszorg uh, effectiever en makkelijker uh, en misschien ook wel goedkoper kunnen maken. Ik denk dat je uiteindelijk zult zien dat gezondheidszorg op andere plekken geleverd gaat worden. U zag het met KPN. Ik denk dat bijvoorbeeld een partij als Amazon straks wel gezondheidszorg in supermarkten zou kunnen gaan leveren. Mm. Waar een gespecialiseerd verpleegkundige of een dokter... Uh, juist op een uh, andere plek eenvoudige dingen zou kunnen, voor elkaar kunnen krijgen. En, en al die gegevens al heeft verzameld... Uh, dankzij bijvoorbeeld zo'n app of een andere manier, uh, een mobiele verbinding? Ja, waarbij ik wel merk, en ook zeker met de nieuwe regels die er nu aankomen... Hè, komt de nieuwe Europese privacyrichtlijn aan, de GDPR... dat het juiste patiënt is die bepaalt met wie die gegevens hmm. deelt... en op welke manier die, die gegevens deelt, en hoe ze gebruikt mogen worden. Daarvoor moeten we goed op blijven letten dat dat wel ook tegelijk mee groeit en, en, en, ja, en geregeld wordt. Dank Lucien Engelen. Ik zou dus wel. Zijn. Ja, nee, ik, ik zit helaas ben ik door de tijden, maar we heel graag een andere keer gaan we er verder over hebben. Specialist digitale gezondheidszorg van het Radboud Universiteit in Nijmegen. De Radboud Universiteit natuurlijk. Mark Visser. Terwijl het in Washington over niets anders ging dan over de memo... presenteerde gisteravond de Amerikaanse onderminister van Defensie... Patrick Shanahan de plannen van de regering Trump op een ander gebied. De Amerikaanse president zei eerder deze week in zijn State of the Union... flink te willen investeren om het kernwapenarsenaal van zijn land te moderniseren. Contact nu met Dick Zandé, Defensiespecialist van instituut Klingendaal. Goedemorgen. En... Ik heb op dit moment geen contact. Ja, dus dan, ja, hadden, we, hadden we achteraf nog net even die laatste vraag... met de meneer van het Radboud kunnen doornemen. We gaan heel even kijken of we de verbinding go goed kunnen maken. Maar dat is niet zo. Nou, dan gaan we... Gelukkig is er de reddende eneongel uh, Jan. Want ja. jij, uh, Jan, hebt sportnieuws, neem ik aan. Ja, qua sportnieuws in de eredivisie kijken we eerst even naar... Vitesse heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van FC Groningen. Vitesse-voetballer Mason Mount. Dit seizoen is hij overgekomen van Chelsea. Was één van de uitblinkers in die wedstrijd. En ja, dat het toch wel een groot talent is die Mount... dat durft trainer Henk Frezen nou ook wel hardop te zeggen. Het is een jonge speler en uh, zeer talentvol. En een goede kop erop. Dus ja, ik, uh, ik, was, ik, ik ben en ik was altijd voorzichtig om me uit te laten over dit soort mannen. Maar ja, ik denk dat iedereen kan zien dat het een... Uh een diamant is. Zo, kan hij in zijn zak steken. Mason Mount. Dan tennis het dubbelspel van Nederland in de Davis Cup tegen Frankrijk, Robin Haasen en Jean-Julien Royer. Tennis het tegen het duo Mahut en Herberg. En na dag 1 staat het ook 1-1. Dat is best lekker, vindt Robin Haasen. Al had er gisteren ook nog wel meer in gezeten. Ik denk dat hij op voorhand tegen de titelverdediger heel blij mag zijn dat het 1-1 staat. Dus in dat opzicht hadden we ervoor getekend. En als je dan kijkt, dan is het toch even jammer. Alles ligt nog open. Dat sowieso. Dan nog een, een opmerkelijke situatie bij het darten. Adrian Lewis heeft wat uit te leggen. Er was een achteraf wedstrijdje. En uh, Adrian Lewis kreeg hoog oplopende ruzie met zijn Spaanse tegenstander. Tijdens de kwalificaties voor de UK Open. Net na de wedstrijd. Uh, nadat hij dat won, Lewis. greep hij zijn tegenstander José Gustica bij de keel. Taboe 7 en there it is, Adrian Lewis has somehow found a way to win it. And he is still not letting it go. And they're having to separate these two. Hier en hier en here. Ja, dat gebeurt dan nooit dit soort dingen. Het Darkbot, PDC, die neemt dat incident allemaal hoog op. En die heeft Lewis voorlopig geschorst. Ja, wat was het volgende met de plek in elkaar? Ja. Dat kan natuurlijk niet, Jan. Jan, dankjewel. Uh, inmiddels is het contact hersteld met uh, Defensiespecialist van instituut Klingendel, Dick Zandé... want we gaan het even hebben over wat, wat de president van Amerika zei... in de State of the Union, over dat kernwapenarsenaal... wat hij wil moderniseren, dat kondigde hij aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat valt u het meeste op aan die plannen van Trump? Um, vooropgesteld natuurlijk dat ook uh, deze administratie onder leiding van Trump... afstek ik nog steeds uh, als de rol ziet van kernwapens, is toch wel opvallend dat hier op twee punten een beetje afgeweken wordt van het beleid onder Obama. En het eerste is dat de mogelijke inzet van kernwapens... mocht er dan toch ooit toe toekomen in de nieuwe strategie... ook mogelijk wordt geacht wanneer de Verenigde Staten... het slachtoffer wordt van niet-nucleaire aanvallen... Onder Obama had accent of vooral over een antwoord op een nucleaire aanval mm -hmm. met eigen nucleaire middelen. Dus dat volgens sommige critici opent dat wellicht de mogelijkheid dat wanneer je een massale cyberaanval uitzet op de VS... dat de Verenigde Staten gaat dreigen met de inzet van kernwapens. En uh, het andere element wat afwijkt van Obama is dat men nu nieuwe kernwapens gaat introduceren met de zogenaamde low-yield... Oftewel een klein explosievermogen. Daar moeten we overigens ons nog steeds niet bij voorstellen dat dat echt klein is. Want dan hebben we het nog steeds over atoombommen... ter grootte van die op Nagasaki en Hiroshima zijn gegooid. Ja. Uh, maar dat verlaagt dus volgens critici wel de mogelijke inzet. De verlaging van de atoomdrempel. Een discussie die we ook in de latere fase van de Koude Oorlog hebben gehad... toen de introductie van de neutronenbom aan de orde was. En er wordt dan gezegd dat de impact van die kleinere kernwapens is, uh, ja, is, is dus ook kleiner. Is dat wel zo? Is dat realistisch? Kun je, kun je spreken van, wat wordt gezegd, een beheersbare kernoorlog? Nou ja, dat is natuurlijk ook een, een, een nogal dubieuze veronderstelling. Het wekt de indruk... He, als wanneer je low yield kernwapens zou inzetten, he, dat je een kernoorlog kunt controleren. He, dat je die kunt ja. afsluiten op een gegeven moment. En dat is die escalatie naar het grote strategische arsenaal, waarbij de wereld eigenlijk volledig vernietigd wordt, he, dat die dan niet zou plaatsvinden. Ja, daar plaatsen een heleboel uh, deskundigen natuurlijk ernstige twijfels bij. Want niemand weet of dat wel controleerbaar zal zijn. Het is niet dat je dus, tegenstander ja, misschien Dat yield denkt, ook ik, zal ik... zijn. He, de controleerbaarheid blijft natuurlijk een, een groot vraagteken. Ja. ja. Ja, want het is niet zo dat je tegenstander denkt. Nou, ik doe een heel klein schepje erbovenop. Dat, dat, zo werkt het natuurlijk niet. Daar is, de mogelijkheid van zo'n kettingreactie is er natuurlijk altijd. Eh, eh, er komt nog een element bij. Die low yield eh, kernwapens die men wil ontwikkelen, die worden geplaatst eigenlijk op strategische overbrengingsmiddelen. Eh, de strategie spreekt over eh, vanaf C te lanceren raketten. Eh, dat betekent dus eigenlijk dat wanneer die afgevuurd zouden worden de tegenstander niet weet of het nou een strategisch of een low-yield kernwapen is. Dus die kan al hm. meteen he, met het zware strategische arsenaal gaan antwoorden. Ja. Dus ook dat is een heel merkwaardig element in deze redenering. Het gaat vooral over, over Rusland, uh, maar we, we hebben natuurlijk ook de dreiging van, van Noord-Korea, uh, landen als Iran, China worden ook wel eens genoemd. Uh, worden die ook genoemd in die, die gisteren gepresenteerde plannen? Zeker, zeker, zeker. Die worden allemaal uh, genoemd. Um, het is natuurlijk wel zo dat uh, de hele theorie van er zit een gat in het strategische Amerikaanse arsenaal, namelijk onder dat strategisch niveau, dat is juist. Hè, de Amerikanen hebben alleen nog maar één systeem er eigenlijk in. De Russen hebben heel veel. Hè, dat het toch wel vooral bedoeld is dat gat te vullen tegen, uh, tegen Rusland. Speelt, denk ik veel minder als we het hebben over Noord-Korea of, uh, of Iran. Hmm. Hebben deze plannen nog gevolgen voor Nederland? Jazeker, eh, want we hebben dus in Europa nog kernwapens gestationeerd. Dat is niet meer veel, want in de Koude Oorlog aan het eind daarvan is bijna alles eh, afgeschaft. Maar we hebben ook in Nederland nog steeds kernwapens liggen op, in uh, Noord-Brabant. Nederland vliegt ook eh, met de F-16, eh, kan dat, uh, dual capable heet dat is in staat om die bom, die nucleaire bom, af te leveren. Nou, die gaat gemoderniseerd worden. Uh, en ik ga, dus, uh, ja, ik ga ervan uit, uh, dus dat ik vermeld trouwens in de, in, de, in de strategie... dat de druk van de Amerikanen op de Europese landen die die capaciteiten hebben... daarbij dus Nederland nogmaals, hè, dat die gaat toenemen... om a, die modernisering van die bom goed te keuren... maar b, ook de taak voor te zetten. Want onze F-16 gaat eruit. Ja, die wordt vervangen door de Joint Strike Fighter F-35 vanaf 2019 al... Dus het nieuwe kabinet Rutte 3 eh, zal moeten gaan besluiten... of hij die kerntaak gaat voortzetten wel hm. of niet. Met ook partijen als D66 erin. En die zullen dat zeker niet willen. Dat wordt nog spannend op dat gebied. Dick Sande, defensiespecialist van Instituut Klingendel. Dank. Zanger Dennis Edwards is overleden. Vandaag zou hij 75 jaar zijn geworden. Jarenlang natuurlijk de zanger van de Temptations. In de jaren 80 begon hij zijn solo -courrière. Dit was de grootste hit. Don't look any further. Dennis Edwards, 75, zou hij vandaag zijn geworden. Samen met de Garrett, Don't Look Any Further. Vandaag worden de winnaars van de Zilveren Camera bekendgemaakt. Dat is de Nederlandse fotografiewedstrijd voor persfotografen. Er zijn acht verschillende categorieën met elk hun eigen winnaars. En uit die winnaars wordt dan uiteindelijk de Zilveren Camera-winnaar gekozen. Fotograaf Olivier Middendorp heeft de afgelopen jaren in verschillende categorieën prijzen gewonnen. Goedemorgen. Goedemorgen. En vorig jaar was dat de eerste prijs in de categorie Nieuws Regio. Foto van een doodgeschoten hert in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Hoe bijzonder is het toch om, om elke keer zo'n zo prijs te krijgen? Ja, dat is uh, heel bijzonder. Zeker als je bedenkt dat er zoveel fotografen ontzettend veel uh, goed en mooi werk uh, insturen, Dan is het ontzettende eer als je dan uh, genomineerd wordt. Breng, brengt het je ook iets als fotograaf? Um, ja, zeker. Het brengt, het brengt natuurlijk een, een platform. Een expositie om je werk te laten zien. Een boek, uh, aandacht in verschillende uh, kranten en media. Um, het brengt ook een, een, ja, toch een gevoel van eer en waardering. Uh, dat is toch al altijd fijn om, om, uh, om te merken. Zeker in een uh, solitair beroep uh, als fotograaf uh, vaak kan zijn. Ja. Ook voor je omgeving is het, is het leuk om te laten zien wat je, wat je maakt. En dat, je, dat niet alleen je moeder je goed vindt, maar andere ja. mensen ook. Dus dat zijn, dat, zijn, dat zijn hele fijne dingen. Het kan ook wel eens, heb ik gehoord van collega's, in ieder geval tegen je werken. Als het uh, de, de, de overall winnaar van de wedstrijd is, de camera... dan willen er nog wel eens opdrachtgevers zijn die, uh, die denken van... oh, nou, die zal wel te druk zijn voor mij of te duur of te zijn duur, worden, ja, ja. Of, of te, te, te succesvol en dat echt collega's uh, hun opdrachtgevers hebben moeten nabellen... om te zeggen van jongens, ik ben er nog en blijf mij vooral bellen. Dus dat kan ook. Vandaag worden, worden die winnaars dan bekend. Uh, is er ook werk van u genomineerd? Nee, dit jaar niet, helaas. Oh, dus, uh, wat, wat, hoe, hoe werkt dat? Uh, word je uitgekozen of moet je zelf iets insturen? Nee, nou, je, uh, je stuurt zelf in. Je stuurt zelf, uh, bepaalt zelf ook in welke, welke categorie je dingen instuurt. Je maakt de selectie van je werk wat, uh, wat, wat je het afgelopen jaar hebt gemaakt... en dat, uh, dat stuur je op via, via de website. En merkt en u dat even... meteen zelf al? Van, hey, dit kan wel eens een, een, ja, een foto zijn waar ik kans mee maak? Dat is natuurlijk niet de hoofdreden uh, waarom je die foto maakt... maar ik kan me wel voorstellen dat, zeker nee. als je al een paar keer die prijs gewonnen hebt... dat je wel denkt, hé, hey, dit is wel echt een hele bijzondere plaat. Ja, je hebt, je hebt, je hebt uh, natuurlijk zijn er foto's waarvan je weet dat dat, uh, dat, dat kans maakt. Uh, en, en sommige dingen zijn ook een volkomen verrassing. De, de jury is soms uh, onvoorspelbaar dat er dingen genomineerd worden waar je vooraf zelf uh, geen rekening mee hebt gehouden. Ook met je eigen werk en ook met het werk van anderen. Uh, maar er zijn natuurlijk wel, wel foto's die, die, die niet verrassend zijn als die genomineerd worden. Dus ja, daar heb je ook op een gegeven moment wel een bepaald gevoel voor. En, en, uh, uit ervaring natuurlijk. Ja. Heeft, heeft u bij de inzendingen van dit jaar een foto gezien... die zegt, nou, die springt er voor mij uit... Um, ja, dat, dat, uh, dat is er zeker. Dat, dat is de foto van uh, Stanley Gonta. Van Amsterdam komt samen voor Abdelhak Haknouri. Dat is een bekende foto. Ik denk dat de meeste luisteraars die wel zullen kennen. Met de vader ja. van, van de uh, getroffen Ajax-speler. Die uh, uit, een, uh, uit een auto met de hand op het hart een, een soort hartekreet laat. Uh, omringd door allemaal uh, Ajax-supporters en andere... Uh, Mensen Fans. die hem een hart en een riem uh, ja. wilden geven. Fans, ja, ik denk ook wel, wel, wel andere mensen. Maar die foto is, is veelvuldig gebruikt en, en terecht ook. En ik vind het een hele, hele sterke foto die, die echt wel uh, de sport overstijgt misschien ook wel. Fotograaf Olivier Middendorp. Dank u wel en wellicht uh, volgend jaar weer uh, zelf meedoen. Maar vandaag kijken we wellicht of die foto van uh, de vader van Nouri gaat winnen. Dat uh, is dus vandaag de zilveren camera. Die prijzen worden vandaag bekendgemaakt.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 Nu 15% vroegboekkorting op een overtocht naar Dover. Kijk op dfds.nl. Magistraal. Neo Rauch in de Fundatie Zwolle met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. NTO Radio 1.